Van ZFM. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 2 uur. Het is Helene Ekker met het NOS Journaal. Als een slechte school wordt gesloten... moeten de bestuurders niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen... vindt de Onderwijsraad. De raad pleit ervoor dat de wet daartoe wordt veranderd. Aanleiding voor het pleidooi is een conflict in Amsterdam over het Islamitisch College Amsterdam. Dit college werd drie jaar geleden gesloten en wil nu een doorstart maken. De gemeente is bang voor een nieuw fiasco. Maar volgens de onderwijsraad staat de wet de gemeente Amsterdam zo'n ingreep nu niet toe. Staatssecretaris Dekker vindt dat leerlingen niet dupe mogen worden van slecht presterende schooldirecteuren en docenten. Hij heeft de onderwijsraad gevraagd hoe de regels het beste kunnen worden aangepast.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 En de Universiteit van Liberia krijgt komend jaar geen nieuwe studenten. Alle 25.000 kandidaten zijn gezakt voor het toelatingsexamen, meldt de BBC. De kandidaten bleken niet gemotiveerd en snapten niet van de Engelse taal, zei een woordvoerder van de universiteit. Liberia is nog steeds aan het herstellen van de burgeroorlog, waar tien jaar geleden een einde aan kwam. Veel scholen hebben nog steeds geen basislesmateriaal en leraren zijn vaak slecht opgeleid. Het weer nog, flinke zonnige periode en overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 25 in het zuiden. Morgen zijn er stapelwolken met misschien landinwaarts een bui. Op de meeste plaatsen zon en droog. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent niet dat er niet op snelheid wordt gecontroleerd, alleen dat ze niet vooraf bekendgemaakt worden.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 You down, take your parachute and go. Take the maybe parachute. come back tomorrow. Take, take your parachute, I am. Take the you ever get in sorrow. And if the wind FM Zandvoort!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 We're wrap up nights nice again. We're up nights nice again. We're up nights nice again. We'll nights nice again. www.zfmzandvoort.nl One day, one day, one day, one day, this nation, this nation will rise up, rise up, rise up, rise up, rise up live out the meaning of its creed. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the of sons of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 Ik moet zeggen, fois que j'ai ik mes doigts et hey. goûter papa